Kaatje Kater wil de brief van Kip en mijn antwoord hebben. Dan moet je die maar toesturen. Maar zorg wel dat je er kopie van houdt, want Kaatje Kater is nogal slordig. Lange reden, koorts als De brief van de secretaris had misschien wat tactischer gekund, maar die meneer Kip heeft er dan ook maar gemaakt. Als je niet eens weet dat onze commissie geen vereniging is, waar ben je dan mee bezig? Ik hey, bedoel maar...